Goedemiddag. Nederlanders boeken weer massaal naar Egypte. Grote demonstratie tegen bezuinigingen op de publieke sector. En opnieuw protesten in de Arabische landen. Het is vrij zonnig vandaag. Maxima tussen 4 graden in Groningen en 8 graden in Limburg. En een matige oosten tot noordoostenwind. Morgen in het noorden meer bewolking. In de rest van het land zonnige periode. Wel wat frisser. Tussen 2 en 6 graden wordt het. En in het weekend is het overwegend bewolkt. En vooral op zaterdag voelt het koud aan. Weet u waar het koud is? In Moskou bij Andy Houtkamp Die kijkt naar FC Twente. Is het eigenlijk al begonnen, Andy? Nou, bijna. De spelers komen in het veld op. Ik moest wel lachen toen ik hoorde dat het koud wordt bij jullie. Ah. Het is hier min, uh, nou ja, de, de meningen... Uh, verschillen nogal min, tussen de min 14 en de min 20. Laat ik het daarop houden. Het was bijna een koddig gezicht om de spelers het veld op te zien komen. Want de wedstrijd gaat door. Werkelijk belachelijk dat die wedstrijd doorgaat. Het is veel te koud. En je neemt een risico met de spelers. Maar ze komen allemaal dik bepakt en bezakt het veld op. Ook Michel Preudon, de trainer van FC Twente. Die het uh, natuurlijk ook koud heeft. Want iedereen heeft het koud. Ik denk dat ik de enige ben die het niet koud heeft. Want ik zit in een uh, hokje. Maar voor de rest is dit bezopen dat deze wedstrijd gespeeld wordt. Maar toch over een een minuutje gaan we beginnen. Straks horen we meer van hem. Nederlanders boeken massaal reizen naar Egypte. Nu het reisadvies is versoepeld en president Mubarak is afgetreden... vinden de reisorganisaties het verantwoord om weer naar Egypte te gaan... zegt de reisorganisatie Toei. Thomas Koek bevestigt dat er een run is op vluchten... die vanaf volgende week weer vertrekken. Op dit moment hebben wij uh, gekeken welke mensen weer graag zouden willen gaan en of mensen graag zouden willen gaan. Dus we hebben aanstaande zaterdag een, uh, een toestel ingezet van Transavia... waar 180 mensen op konden en dat was binnen een uur uitverkocht. En voor aanstaande zondag hebben we ook weer 180 stoelen... dan richting uh, Massa alam En ook daar loopt de verkoop heel erg goed op. Die run heeft onder meer te maken met de lage prijzen... en ook speelt mee dat er weinig sneeuw ligt in de Alpen... en dat de Canarische eilanden, juist door die gebeurtenissen in Egypte... helemaal zijn volgeboekt. Onderwijzers, militairen en andere ambtenaren zijn vanmiddag te vinden op het Malieveld in Den Haag... om te demonstreren tegen de bezuinigingen in de publieke sector. Peter van der Meerschout is erbij. Wie zijn er vooral gekomen, Peter? Nou, als ik om me heen kijk, zie ik heel veel groen van de militairen. Dat valt echt wel op. Um, en voor de rest zijn het natuurlijk onderwijzers, boswachters, brandweermensen... mensen van de sociale werkvoorzieningen, die op dit moment worden... Um, Toegesproken gaan worden door Agnes Jongerius. We staan hier in de zon. Er zijn 10.000 mensen opgekomen. Dat is in ieder geval het aantal dat door de organisatie nu wordt weergegeven. En als ik een beetje langs de rode ballonnen van de Partij van de Arbeid kijk. is daar nog net aan het gezicht van Agnes Jongerius te zien. die deze mensen nu hier. Gaat toespreken. En de eerste woorden zijn: daar zijn om we weer. Hier te zien. En het is goed om de mensen hier allemaal weer te zien. Ja, ja. spreekt. Minister Donner wordt ook verwacht. Minister van Binnenlandse Zaken. Wat ja. kan hij zo'n beetje verwachten? Ik heb een. Nou, hij... Ja, daar is hij eruit. In verbinding en, met het uh, Mali Kabinet Rutten. Nou, dat gaat niet helemaal goed, Peter. Het is wat druk op het Malieveld, denk ik. Even horen. Nee, we horen niks meer. Ben je er nog, Peter? Nee, uh, hij is er niet meer. Nou, uh, in elk geval, Agnes Jongerius spreekt de onderwijzers, de militairen en andere ander, ander ambtenaren toe in Den Haag. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie wil het psychisch gestoorde criminelen moeilijker maken om TBS te ontlopen. Steeds vaker weigeren verdachten een observatieonderzoek in het Pieterbaancentrum. Het gebeurt nu zo'n 70 keer per jaar. Uit onderzoek blijkt dat TBS bij weigeraars ook minder vaak wordt opgelegd. Weigeren loont dus. En Teven wil het daarom mogelijk maken dat het Pieter Pieterbaancentrum over de medische gegevens van de verdachten kan beschikken. Zodat een eventuele stoornis bij weigeraars toch is vast te stellen. Dan kun je ook zeggen, nou, we gaan wel die observatie gaan we toch doen. Dus we brengen je wel over naar het PBC. We behandelen het PPC dan ook als een huis van bewaring. Pieterbaancentrum. Ja, Pieterbaancentrum, de observatiekliniek, behandelen we ook als een huis van bewaring. Die oude dossiers zijn daar beschikbaar. En dan gaan we toch bekijken of iemand, uh, of, of daar een, een voldoende observatie uit kan plaatsvinden. Dan hebben de rechters wel meer dan dat er helemaal geen informatie omtrent iemand bekend is. Want ik begrijp wel dat rechters dan, als er geen enkele informatie omtrent iemand bekend is, omtrent iemands uh, psychische toestand, dat je je dan wel terughoudend bent in dat opleggen. Dat zie je dus ook gebeuren. Groot probleem uh, is dat uh, toch zo'n 70 mensen per jaar weigeren mee te doen aan zo'n observatie. Um, dan blijkt het ook moeilijk om TBS op te leggen. Zeker in de helft van de gevallen lukt dat dan ook niet. Um, moet ik me nou voorstellen dat u toch probeert via een achterdeurtje informatie over zo iemand die eigenlijk niks wil zeggen probeert los te krijgen? Het is geen achterdeurtje. Rechters kunnen natuurlijk het wel opleggen. Maar dat doen ze maar in zeer uitzonderlijke situaties. Terwijl dat nu al wel kan. En wat ik wil is dat rechters een observatierapport hebben en oude informatie ter beschikking hebben... zodat er een beter gewogen oordeel omtrent een verdachte kan worden gegeven... als het gaat om toerekeningsvatbaarheid of gedeeltelijke toerekeningsvatbaarheid. Wat verwacht u daarmee te bereiken? Nou, Ik verwacht dat er in ieder geval een duidelijker beeld uh, ontstraalt rondom een patiënt. <hijen> en dat het Pieterbaancentrum Centrum ook beter kan gaan, uh, gaan adviseren. Dus ik denk dat dat sowieso een meerwaarde is die we hebben. Um, ik denk dat daardoor ook meer mensen dus uiteindelijk behandeld zullen worden. En het doel is, denk ik, wat we allemaal moeten nastreven... dat we geen onbehandelde, hele gevaarlijke criminelen op straat krijgen. Hoeveel meer heeft u daar zicht op? Nou ja, je, dat, dat zullen tientallen zijn op jaarbasis waar je op dit moment over spreekt. Maar zijn, daar zitten natuurlijk wel toch wel gevaarlijke mensen tussen... die wel zeer onberekenbaar zijn. Daar moeten we wel rekening mee houden. Staatssecretaris Steven in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld... Minister Leers gaat in beroep in een zaak over een visumplicht voor Turken. Begin deze week bepaalde de rechtbank in Haarlem... dat Turken die in Nederland willen werken geen visum nodig hebben. De zaak was aangespannen door een Turkse ondernemer... die hier al jaren woont en werkt. Hij werd na een bezoek aan Turkije aangehouden omdat hij geen visum had. De Haarlemse rechter verwijst in de uitspraak... naar een vonnis van het Europees Hof van Justitie. Volgens dat hof hadden twee Turkse vrachtwagenchauffeurs... die veel naar Duitsland reizen, ook geen visum nodig. En Rosenthal en Leers gaan in beroep... omdat er volgens de ministers andere regels gelden in Nederland dan in Duitsland. In Libië is het dag van de woede. Via Facebook en Twitter is er door jongeren opgeroepen... om te demonstreren tegen het regime van Gaddafi. Mensenrechtengroeperingen in het land melden dat bij rellen... 13 doden zijn gevallen. Maar die meldingen zijn moeilijk te controleren. De afgelopen twee dagen werd er al gedemonstreerd in de steden Benghazi... en gisteren in de stad Al-Bayda. Ook in Jemen zijn demonstranten weer de straat opgegaan om te betogen tegen de regering. Volgens de laatste berichten zijn pro- en anti-regeringsbetogers in Jemen slaags geraakt. In Bahrein maken ze de balans op na de politieactie vannacht op het plein. De oppositie meldt dat de aanval aan drie mensen het leven heeft gekost. En ook zouden 60 mensen vermist zijn. Het Schiitische blok is uit het parlement gestapt. En het Bahreinse leger heeft mensen opgeroepen... de centrale plekken in de hoofdstad te vermijden. Het leger neemt alle maatregelen om de rust en de veiligheid... in het land te garanderen, zegt een legerwoordvoerder. De Nederlandse autocoureur Guido van der Garde is in Bahrein voor een wedstrijd van de Grand Prix 2. En zijn training is zojuist afgelast vanwege de onrust. En Van der Garde beschrijft wat hij zag op weg naar het circuit. Veel, heel veel polities. Uh, zelfs uh, uh, een grote tank hadden ze daar staan. En uh, eigenlijk uh, gelukkig dat onze kant naar het circuit toe redelijk rustig was. En uh, dat was allemaal goed te doen. Maar de andere kant was eigenlijk allemaal afgesloten. En... Uh, Zelfs nu, nu is er ongelooflijk veel file naar het hotel terug. Dus wij kunnen, tenminste een paar van ons team, die gaat nu terug naar het hotel. Maar die worden begeleid met politie om zeg maar ons, uh, ons bagage op te halen. En dan, uh, dan kunnen we daar, uh, vanuit daar hebben we onze spullen. En, uh, en dan kunnen we naar een ander hotel toe gelukkig. Is het nog wel normaal uh, leven mogelijk in de stad? Voel jij je veilig bijvoorbeeld? Nou ja goed, ik ben niet zo heel veel bang gelukkig. Maar uh, ja, dit, dit, ik ben wel blij dat we naar een ander hotel gaan. De afgelopen nacht was het wel uh, een drama om, uh, om te slapen. Om, om drie, vier uur, vijf uur uh, heel veel knallen, uh, ik weet niet wat er gebeurde, schreeuwen, politiegeluiden, uh, hoorde je dan. dat dus was wel een beetje gekker nou. EU-landen mogen verbieden dat het EK en het WK achter de decoder verdwijnen... en alleen nog via betaald TV te zien zijn. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bepaald. De FIFA en de UEFA willen rechten verkopen aan de hoogste bieder. Maar volgens de rechters dient een evenement als het WK en het EK... een groot maatschappelijk belang. En dat moet voor iedereen gratis te zien zijn. De rechter liet onder meer meewegen dat zulke toernooien... veel meer kijkers trekken dan nationale competitiewedstrijden... en Europese clubtoernooien. Sport. Het is koud bij Ruben Kazan, FC Twente in Moskou. Het is nog allemaal van start gegaan. En die ze zijn tot op het laatst blijven discussiëren. Hè? Ja, en uh, de wedstrijd gaat dan wel door. Maar FC Twente is wel onder protest uh, gaan spelen en terecht. Want dit zijn geen omstandigheden waarin je moet spelen. Uh, maar goed, de wedstrijd is begonnen. Is nu een minuutje of tien oud. Uh, nee, minder. Vijf minuten en een half, zeg maar. En het staat nog altijd 0-0. Ja, veel rondspelen van de bal. Uh, het heeft zo weinig met een uh, echte wedstrijd te maken. Het heeft ook te maken met het feit dat er geen publiek zit. En een kleine 200 man zit er in een stadion waar 83.000 kunnen zitten. De beide keepers hebben nog niets te doen gehad. Dus die zullen zo meteen uitgebikt moeten worden. Het staat 0-0 bij uh, Rubin Kazan tegen FC Twente in Moskou in het Ljusniki stadion. En het is nog altijd bijzonder koud en onverantwoordelijk eigenlijk. En, en die, wat trekken ze dan aan daar? Wat hebben ze een dikke broek aan. Ja, hele dikke broek. En uh, ze hebben ook uh, heatpacks, zoals dat zo mooi heet. Dat zijn uh, beschermende, uh, warme zooltjes in de schoenen. En uh, zo probeert men een beetje warm te blijven. En er zijn heel veel dekens uh, in de dugout, want daar zitten de mensen ook allemaal onder. En die hebben het ook bijzonder koud. Ongelooflijk, FC Twente speelt. Nou, we zaf, uh, wachten hoe lang dat gaat duren. En die houtkamp in Moskou. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws om 11 over 1. Nederlanders boeken massaal reizen naar Egypte. Nu het reisadvies is versoepeld. Ambtenaren, onderwijzers en agenten protesteren vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Tegen de bezuinigingen in de publieke sector. En in Moskou is dus FC Twente onder protest. Begonnen aan de Europa League wedstrijd tegen Rubin Kazan. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV met lunch.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 Frank Turmos. Welkom terug bij V. Zet de radio hard. Lekker hard, maar niet te hard. In ons land hebben steeds meer mensen last van gehoorschade. Vooral tijdens het uitgaan gaat het volume nog wel eens te ver open. Dat zijn zomaar twee experts die weten wat je tegen gehoorschade kunt doen en waarom muziek eigenlijk vaak zo hard wordt gespeeld. We houden u op de hoogte van het verloop van de wedstrijd Ruben Kazan, FC Twente. Als er wat te melden valt, dan zult u dat horen in dit uur van, standpunt, uh, van lunch. Neem die Voor interviewer Frank van der Linden was het gisteravond een spannende avond. Hij organiseerde het eerste interviewgala in Amsterdam. En overal, zelfs stop op het podium aan toe, zie je hem lopen met een zwarte rugzak. Een zwaar rugzak vol met allerlei persoonlijke spullen. Ja, snoep, altijd veel snoep, bounties en chocola. Ik ben natuurlijk eigenlijk een wijf, dat heb je al lang gemerkt. Dus, uh, eigenlijk schuilt er wel een heel vreselijk zelfportret in deze rugzak. En na half twee, stand.nl weer we praten over het CDA. De peilingen gaan niet goed en de partij lijkt een echte leider te missen. Is de oprichting van een denktank binnen de partij een oplossing De gast is de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, Zijbrand van Hartma Buma. En we zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is: het CDA vaart de juiste koers. Bent u daarmee eens? Woon eens SMS dat naar 7070, /70, dus 7070. Want /70, het kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101 0800 1101. Of u kunt stemmen op de website www.stam.nl of twitteren. Dit is Radio 1 Lunch. Onze oren krijgen in het dagelijks leven veel te verdragen: voorbijkomend verkeer, drukte op de werkvloer. En in het weekend naar een discotheek, een dansfeest of een concert. Met name in het uitgaanscircuit staat de muziek altijd lekker hard. Dan kun je het goed horen, maar het gevaar van gehoorschade ligt op de loer. Te vaak te veel herrie zorgt voor doofheid en dat gaat vaak niet meer over. Waarom zou je werknemers en bezoekers wel beschermen tegen sigarettenrook... maar niet tegen geluidsoverlast? En daarom komt er een convenant, maar nog geen wet zoals in België. Ik praat erover met Paul Heren van de Hoorstichting... en Marcel Kok van DB Control. Heren, welkom. Hallo. Um, even Marcel Kok met jou beginnen, wat, wat is DB Control precies? DB Control is een klein gespecialiseerd bedrijf in het meten van geluid en het beheersen van geluid bij grote evenementen in Nederland en België. Paul Heeren van de Hoorstichting, hoe hard staat muziek in discotheken en bij concerten? Nou, misschien is het goed om als uh, referentie te gebruiken... convenant wat we net gesloten hebben met de muziekindustrie. Uh, en daar houden we aan drie, 103 decibel als norm. Hoe hard is uh, dat? Nou, Wij denken dat daar 90% uh, zich daar nu al aan houdt. En dat 10% daar overheen gaat. En dan uh, met uitschieters tot 120 decibel. En dat uh, is officieel de pijngrens. 120 de decibel, dat is de pijngrens? Ja. Uh, hoe hard klinkt een, een startend vliegtuig als je er vlakbij staat? Marcel Kok? Uh, dat schat ik op uh, 110, 115 dBA. Dus zeg maar daarboven, dan heb je het echt wel over uh, ernstige gehoorschade. Ja, maar ik denk dat Paul dan even piekmomenten noemt. Piekmomenten? Ja, wat wat maar, zijn piekmomenten maar, precies? Piekmomenten zijn uitschieters. En, ja, uh, en ik ben, sorry, dat snap ik. Maar <laughs> wanneer krijg je zo'n piekmoment? Bij uh, uithalen, bijvoorbeeld als een keiharde drumslag. of een enorme uithaal met een gitaar. Of een, ja, dus echt pieken in de muziek. En dat is wel heel relevant, omdat juist als het gaat over gehoorschade... gaat het niet alleen over decibellen. Dat is heel, vinden mensen prettig, dus daar gaat de discussie vaak over. Dat is lekker een getal. Maar het gaat juist over uh, de geluidsvolume keer luisterduur. Dus er is een heel groot verschil of jij één keer per jaar naar Pinkpop gaat... maar voor de rest in een klooster woont. Of dat jij ieder weekend uh, naar een discotheek gaat... waar het bijvoorbeeld op uh, 95 decibel staat, maar dat wel drie avonden achter elkaar... Dat kan beide net zo schadelijk zijn. Voor mijn begrip, een rotje wat afgaat... geeft een enorme knal. Misschien ook al 120 decibel. Maar is zo kort dat het daarmee minder schadelijk is... dan wanneer langdurig in minder geluid staat? Klopt. Met, heeft die aantekening, als het, als het om heel hard geluid gaat... dat dat dus in één keer schadelijk kan zijn. En dat hoor je ook, uh, horen we vaak terug... bijvoorbeeld bij muzikanten... Uh, die we, vanuit de Nationale Hoorstichting... Uh, verhalen die we terugkrijgen van artsen... en wat we op internet zien. Vaak kunnen ze dan terugvoeren op een soort druppel die de MRD overlopen... dat ze zeggen van, oh ja, bij die uithaal weet ik nog... bij dat concert, toen knapte er iets bij mij. En letterlijk en figuurlijk? Vaak, ja, letterlijk en figuurlijk. Waardoor ze de rest van hun leven... bijvoorbeeld overgevoelig zijn geworden voor geluid... en niet meer naar buiten kunnen, omdat ze... Het is helemaal, die zenuw is hypergevoelig geraakt. Of dat er in een bepaald gebied... Uh, het gehoor niet meer uh, functioneert. Dus die piekmomenten... als het heel hoge niveaus zijn... dan kan dat wel in één keer uh, ja, fataal zijn... Marcia Kok, uh, u bent uh, geluidsspecialist. Um, wat, wat kun je doen om dat te voorkomen? Uh, je kan als bezoeker een, uh, een aardig plekje in de zaal opzoeken... op meer dan enkele meters vanaf de luidspekers. Uh, je zou gehoorbescherming kunnen dragen als je dat wilt. Er zijn ook genoeg liefhebbers die de muziek... gewoon in de volle natuurlijkheid op zich af willen laten komen. Maar je kan ook besluiten om eenvoudige oordoppen of gehoordoppen op maat uh, te kopen. Er zijn allerlei varianten. En alles werkt in gelijke mate ook? Of zijn er grote verschillen tussen? Uh, de, de hele eenvoudige schuimenoordopjes... die dempen niet zo heel erg veel. Ja, en wat, wat misschien nog belangrijker is... Uh, dus op zich, dempen doen ze best behoorlijk. We hebben dat uh, laten onderzoeken met de Consumentenbond afgelopen zomer. En waar we achter kwamen is dat met name het draagcomfort... van die uh, herriestoppers, die, die schuimdoppen... is niet hoog. Het uh, zit vervelend. Ja, dat zijn van die doppen die druk je in. Dan ja. stop je ze in je oor en dan zetten ze weer uit. Precies. Dus maar dat is precies het gevoel wat je hebt. Alsof je een top in je oor propt. Nou, exact. Ik heb altijd uh, deze een soort parapluutjes. En en dus, ja, je wat hebt je... zelfs een touwtje. Dat zie je ook bij, bij mensen die aan de weg aan het werken zijn. Zie je ze ook vaker, dit soort dingen. Ja, je hebt ze zo in je oren en zo eruit. En ze nemen tenminste 15 dB. Het zit er, ja, ik, zit er ondertussen, ja. ik heb zelf ook van die dingen. Maar dat is omdat ik wel eens muziek maak. En dan inderdaad geen zin heb om knetterdoof te worden. Dit zijn van die gemeten, speciaal, ja. speciaal oortjes... autoplastieken noemen ja. we dat. plastic. Die wordt echt gemaakt op uh, precies op het, de formaat... en de afmeting van jouw gehoorgang. Dus die zitten over het algemeen heel prettig. Daar kan je precies de goede filter in stoppen... die past bij het muziek of het geluid dat jij vaak hoort. En dan is de kans ook veel groter dat je ze blijft dragen. En bij die stoppers, wat we daar zien... is uh, festivalsorganisatoren die delen die lekker uit. Lekker goedkoop. Uh, we doen uh, goed mee. We doen ook iets goeds... Maar vervolgens mensen die dat een dag hebben gedragen... die denken van nou, dit nooit meer. En die hebben het idee van gehoorbescherming is niet voor mij. Dus daarom zeggen we... ga liever ietsjes, ietsjes betere gehoorbescherming... Ieder, hè? dus uh, die paraplutjes noemen we dat. Of het liefst... Dat zijn die dingen op... die Marcel net niet ja, zien. Precies. Die aan een touwtje kunnen ja, hangen. Die heb je al vanaf 2 euro zonder filter... en voor 20 euro met filter... Of iets meer investeren als je regelmatig gaat stappen in die autoplastieken En dan heb je iets dat ook jarenlang meegaat. Maar Kok, u bent ook actief in België. Daar hebben ze strengere normen. Uh, strenger dan wat er nu in het convenant voorgesteld wordt. Er wordt een wet voorbereid door de Vlaamse minister Schouwvliegen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Van Leef, Milieu, Natuur en Cultuur. En die heeft het over 100 decibel. Ik wil even nog, voordat we met over gaan praten... even luisteren naar een reactie uit de muziekwereld. Want daar is Frontwaardig gereageerd. Hallo, mijn naam is Marco Schak... En we wouden wel eens nagaan in hoeverre dat we met een drumstel zonder microfoons, zonder versterking, ook geen enkele speaker op het podium, de PS staat volledig af, tussen de 90 en de 100 TB kunnen blijven in verschillende genres. Michael Schak, met mevrouw veel schouwvliegen, stille ja. spelen. Ik vrees dat ik mijn drumstal zou moeten verkopen ook. Even los van het feit dat meneer uh, Michael Schak buitengewoon prettig drumt, uh, zo, zo laag is dat dus, zo weinig is dat 100 decibel. Dat is heel weinig dus voor een concert. Uh, uh, dat is redelijk weinig. Ik heb uh, ook in de werkgroep gezeten van de minister en ben bij het overleg geweest enkele weken geleden met de organisatoren om een reactie op te stellen. Uh, het is niet alleen het onderdeel 100 dba... gemiddeld over een kwartier... wat uh, de organisatoren zorgen baart. Uh, ze vrezen dat de beroemde bands uh, Vlaanderen links laten liggen. Het zijn ook de flankerende maatregelen... die nogal zeer uitgebreid worden opgelegd... zoals uh, het continu meten en loggen het uh, uh, ja. overleggen van allerlei informatie. Maar het de, gaat, er zit een heel pakket achter. Het is maar het niet hele pakket het is heel dwingend. Als een, een, een ja. zaal, uh, als daar een, een overschrijding wordt geconstateerd... dan zijn ze gewoon de banaan. Heel simpel. Um, ik zag net Paul Heeren, uh, nee neeschudden toen het ging over 100 decibel. Is heel veel. Nou, lijkt zo ja, Heel weinig, we, we, we, we hebben het, het convenant gesloten met uh, muziekpartijen. Uh, dat is een convenant dat is een vrijwillige basis. Daar komen we uit op 103. Daar is iedereen het wel over eens. Ik gaf al aan ongeveer 90% houdt zich daar al van. Nou, zo ongelooflijk groot is het verschil niet. Maar ja. soms zonder in de techniek te stappen, 3 decibel is een verdubbeling van de geluidsdruk. Ja, he? dat is, is een beetje het weinig, maar het is een flinke stap. Klopt. Wat wel zo is, is dat bij die drum... Dat zijn piek, pieken die je hebt niet... Wat uh, Marcel net al aangaf... Uh, die metingen moeten gemiddeld een kwartier lang... boven de 100 decibel uitkomen. Het gemiddelde. En wat je net hoort, dat zijn uh, pieken die je hoort... Overigens wat wij net hoorden toen het werd afgespeeld. Wij zitten hier in de studio. Nou, Voor ons was het geen 100 decibel. Dat is een ander punt wat ik wel aanraak. Als je het echt op 100 decibel hoort en je gaat het bezoekers vragen... Uh, dat is ook gebeurd in het uitgaanswezen. 20.000 mensen ondervraagd het afgelopen jaar. 80% van de mensen die uitgaat in de betere clubs in Nederland zegt dat ze het te hard vinden, dat is één. En 80 zegt dat ze na afloop een piep in het oor hebben. Ja, dus, dus nee, oké, okay, goed, Komt dan, dan je gaat er niet mis. Van... Maar de vraag is of je nog, nog uh, want, want dansen, popmuziek, live, dat gaat om, om, om het gevoel van sensatie. Wat harde muziek op, er, er gebeurt iets in je ja. hersenen, ik weet niet precies wat, maar er gebeurt iets waardoor Indofine je... En wordt aangemaakt. Oké, okay, goed, waardoor je dus opgewonden raakt en gaat dansen en je en je prettig voelt. Dat, dat is toch niet te doen met een heel laag... Geluidniveau? Maar, ja, dus het zit waarschijnlijk ergens tussen 100 en 103 in. Maar uh, dat kan uh, Marcel Kok denk ik goed uitleggen. Dat heel veel heeft ook te maken met uh, vakmanschap van uh, de geluidstechnicus. En uh, de manier vakmanschap van de geluidstechnicus. Uh, en de wijze waarop het gebracht wordt, het materiaal, de speakers. En als dat niet goed gebeurt, dan heb je inderdaad heel veel herrie nodig om toch een beetje over de bühne te komen. Maar een goede vak technicus, die kan geluid brengen wat mensen opzweept. Je kan een concert van 90 decibel hebben waar mensen uit hun dak gaan. Alleen, eh, dat moet passen bij de muziek, bij de zaal, bij de... Wat gaat het convenant veranderen? Convenant gaat veranderen dat we niet alleen uh, aandacht besteden aan de werknemer... want daar is wetgeving voor... maar dat er ook eindelijk een keer aandacht is voor de bezoeker. Dat er een geluidsveilig uh, maar verkeken, is. Maar vergeet voor het niet. Een convenant is een vrijwillige Maar Ik zal heel even vertellen wat erin heel staat. Kort, en dan ja. de, het gaat over geluidsniveaus, hè, gemeten over een kwartier. Daar hadden we het al over die 103 dB. Maar het gaat ook over voorlichting... Als je meer dan 96 decibel produceert... dan ben je verplicht om ook mensen te informeren daarover... zodat de consument geïnformeerd is wat er gaande is in zo'n locatie. En er moet goede gehoorbescherming en betaalbare gehoorbescherming... aanwezig zijn op de locatie, zodat die bezoeker in ieder geval iets kan doen. Maar van Kok, gaan we meemaken dat er minder gehoorbeschadigde mensen rondlopen over een tijdje? Dat zou heel mooi zijn, maar dan moeten ze misschien ook hun mp3-speler... en iPod ietsje zachter zetten. Ja, maar daar is het ook een ja, groot probleem. Daar hebben we het nog niet over gehad. Nee, ja, we kunnen zo breed trekken als je wil, maar, maar daar zit ook nog een probleem. Ja. Dus daar komt ook wetgeving aan. Kunnen we ook gaan doen. Is dat nee, de, zo? De ja, daar de... ja, komt de Europese wetgeving aan voor mp3-spelers. Ja, op dit terrein. Paul Heren van de Hoorstichting en Marcel Kok van DB Control. Heren, hartelijk dank. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met... Frank van der Linden, interviewer. En uh, ik mag het doen deze week omdat woensdag... het grote interviewgala in de Amsterdamse Stadsgouwburg wordt gehouden. En dat was dus gisteravond. Uh, toen vond het allereerste interviewgala plaats. Georganiseerd door Frank van der Linden zelf. En waar je Frank ziet lopen, zie je ook zijn zware zwarte rugzak. Overal waar hij gaat, neemt hij deze tas mee vol spullen. Variërend van zijn dagboek tot aan zijn pyjama. Voor het eerst van mijn leven in een eigen kleedkamer... ook uh, nooit het geval geweest natuurlijk. Zal ook nooit meer zo zijn. Nou dit is dus eigenlijk mijn huis, deze tas. Uh, ik ben een poor, lonesome cowboy, far away from home, altijd. En uh, in die tas zit, uh, zit mijn uh, dagboek. Daar hou ik al een jaar of dertig bij. Elke dag zo'n zo zo pagina in dat kriebelhandschrift over het... Even kijken. Wat een heerlijke kunststof aflevering is dit geworden. En dan zit er uh, een... Uh... Pijamaatje in. Want ik heb altijd wel één of twee nachten in een hotel ergens in de loop van de week. Eh, vlak voor een congres dat dan s'morgens om kwart over zeven begint. over eh, pak een de buitenlandpolitiek van Burkina, Burkina Faso. Ja, sigaren. Mensen kan niet cijferen zonder een paar grote coronas natuurlijk. En, eh, quasi belangrijke papieren, zoals mijn speech van vanavond. Kranten. Kijk, de weekbladen moeten ook woensdagmiddag al aangeschaft worden. Niet, niet pas, pas al in het weekend. Dus. Uh, die, in de nieuwe revue en de HP de Tijd. Ja, snoep, altijd veel snoep, bounties en chocola. Ik ben natuurlijk eigenlijk een wijf, dat heb je al lang gemerkt. Dus, uh, chocola is een vrouwending. Tickets. Ik, ik, ik doe ook niks met een auto. Dat vind ik ook allemaal verspeelde tijd. Dus er moet altijd maar uh, elke seconde van de dag gebruikt worden. Die moet effectief zijn. Dus dan uh, ga je in de trein zitten en dan lees je... Eigenlijk schuilt er wel een heel vreselijk zelfportret in deze rugzak. Ja, ik moet nu als de sodemieter... Ik moet me omkleden. Shit, mijn pak. Ja, soms moet je iets organiseren om je trouwpak nog één keer aan te kunnen trekken. Wie zijn wij? Hoe zijn we zo geworden? Waarom leven wij? Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten en het tot een interview komt... Nou, de kop is straf. Ik zag gelukkig niemand in slaap vallen bij mijn verhaal. En ja, de hele orde is uh, de stad Schouwburg in een zaaltje hier, een zaaltje daar. Panels, discussies over interviews, oorlogsinterviews... Uh, getraumatiseerde mensen die verkracht zijn. En hoe doe je dat? En ik ga naar het politiek interview. Uh, is dat verworden? Uh, wordt alles nu uit die stukken gehaald door politici? Hartstikke benieuwd. Laten we beginnen eventjes kort met jullie zelfbeeld. Uh, straks jullie grafsteen... De grafsteen wordt gebijteld door jullie collega's. Hier ligt Kees Zorgdrage. Hij vond het interview een overschat middel. Het interview dient de gemakzucht van de interviewer... en de ijdelheid van de geïnterviewde. En dat was dus zo'n grafsteen. Wat zou er nou op mijn eigen grafsteen moeten komen te staan? Ik, ik denk, hij weet het nog steeds niet. Want ik heb daar last van, en eigenlijk vind ik het ook weer geweldig leuk... dat de vragen alleen maar toenemen... En naarmate ik meer uh, begrijp, doemt daar weer een grotere vraag achterop. En, en nog weer een en nog weer een. En voor een journalist is dat natuurlijk eigenlijk een zegen dat het om de vragen gaat. Ik hoop dat mensen zich mij zullen herinneren als uh, iemand die deugde. Die, die, die het oprecht goed probeerde te doen. Bij alle klote fouten en, en blunders en, en mensen onrecht gedaan. Dat is ongetwijfeld zo. Maar uh, wel zonder die intentie te hebben, te kwetsen. Uh, dus uh, een, een oprecht pogend mens. Ik wil even naar de masterclass met Jeroen Smit en zo. Maar waar zit dat? Het, niet op het Gijsbrecht bordes. In de nieuwe foyer. Nou, we hebben het. Zoeken. Ik loop hier nu rond bij zo'n masterclass en zie je een kei als Jeroen Smit ondervraagd worden door een student. En dan zie ik mezelf zitten, weet je wel, als jongetje van 20, 30 jaar geleden op de school van de journalistiek. ik zie het publiek op de randje van de, van de stoelen zitten. Ja, dat is, dat is waar het om begonnen was. Om overdracht, om, om lol, om de kennis te verbreden en te verdiepen. Dus het gaat geweldig. Okay. Dankjewel. Moeder voor. Oké, okay, hey, veel plezier vanavond. Zou ik je misschien twee korte vragen mogen stellen? Moet je even met me meelopen naar die masterclass? Ik je even met je mee. Nou, een dagboek van Frank van der Linde, gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. We gaan zometeen verder met stam.nl. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. In Tripoli zijn honderden aanhangers van de Libische leider Gaddafi de straat opgegaan. Ze willen een tegenwicht bieden aan de voor vandaag aangekondigde dag van woede. Tegenstanders van Gaddafi willen een massaal protest houden. Het kabinet stelt 60 IND'ers en andere asielexperts ter beschikking aan Griekenland. Ze kunnen gaan helpen bij het verwerken van asielaanvragen. Minister Leers zegt dat Griekenland zelf verantwoordelijk blijft... voor zijn problemen met asielzoekers. Maar gezien de ligging van het land aan de rand van Europa heeft hij ook begrip. Nederlanders boeken massaal reizen naar Egypte. Nu het reisadvies is versoepeld en president Mubarak is afgetreden... vinden de reisorganisaties het verantwoord om er weer naartoe te gaan... Organisaties als Tui en Thomas Cook zeggen dat er een run is op vluchten naar Egypte. En dat heeft onder meer te maken met de lage prijzen. En EU-landen mogen verbieden dat het EK en WK achter de decode verdwijnen... en alleen nog via TV te zien zijn. FIFA en UEFA willen de rechten verkopen aan de hoogste bieder... maar volgens het Europees Hof van Justitie in Luxemburg... dient een evenement als het WK en EK een groot maatschappelijk belang... dat voor iedereen gratis te zien moet zijn. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht Amsterdam staan in beide richtingen tussen Knoopert lijn en Maarsen files van 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.NL. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Stand.nl. Het CDA maakt zich net als de andere partijen op voor de provinciale statenverkiezingen. En net als in de vorige campagne krijgt de partij veel kritiek over zich heen. Niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit. 250 prominente partijleden debatteren in het zogenaamde Slangenburgberaad... over de toekomst en de koers van de partij. Ik praat erover met CDA-fractievoorzitter Sibrand van Haarsma-Buma. Meneer van Haarsma-Buma, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Het CDA is een moderne partij. Ja. Zagen aan mijn stoelpoten kan iedereen wel vergeten. Ja. Het volgende debat doe ik liever zelf. Hangt vanaf welk debat? Het volgende debat doe ik liever zelf. Nou, het volgende lijsttrekkersdebat voor de, tweede, voor de Eerste Kamer niet. Goed, dat was inderdaad de annotatie. Dank u wel. U kunt erover meepraten in stand.nl. De stelling luidt, het CDA vaart de juiste koers. Met u daarmee eens van, eens sms dat naar 7070, 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ons ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl of twitteren stand.nl. Het CDA vaart de juiste koers. Wat vindt u, meneer Van van Buurma? Ja, daar ben ik het zeer mee eens. We hebben uh, dit uh, in deze zomer natuurlijk na een hele diepgaande discussie als partij besloten na dat uh, turbulente partijcongres om mee te doen aan deze coalitie. Een coalitie die Nederland wil herstellen en economisch weer vooraan wil krijgen in Europa. En ik ben uh, ambitieus. Ik vind dat we die doelstelling ook moeten gaan halen. En daar gaat het CDA ook voor. Um, we zitten in de verkiezingsstrijd, middenin. Wat, hoe vindt u dat het gaat tot nu toe? Ik zie heel veel enthousiaste mensen in, uh, in het CDA. Ik zie ook realisme. He, wij komen van ver van de afgelopen zomer. Daar zie je ook van alles over terug in de kranten. Nou, dat, dat laten wij ook zien aan Nederland. We hebben die uh, discussies gevoerd. Zeggen ook, wij voeren politiek recht uit het hart. Het komt nu echt van binnen. Maar we hebben wel een boodschap en die brengen wij over aan de mensen. U zegt, ik zie veel enthousiaste vrijwilligers. Ik zie ook uh, zeer slechte peilingen op dit moment. Ik zie die peilingen ook... Uh, en juist daarom vind ik het zo mooi dat er nog zoveel mensen zijn... die zeggen van ik ga voor dat geluid van het CDA. Kijk, ik spreek natuurlijk op dit moment heel veel mensen binnen het CDA en daarbuiten... Op, op de campagne die ik zelf ook doe. En overal zijn de vrijwilligers aan de slag. En overal zie je natuurlijk mensen die die peilingen ook zien. En die ook zien wat er af, het afgelopen jaar, zeg maar 2010... allemaal binnen dat CDA is gebeurd. He, dat poets je niet weg in een paar maanden. Kunt u me nou uitleggen waarom de prominente gezichten... mensen als Maxime Verhagen en u zelf ontbreken in deze hele campagne? Um, nou, dat, ik moet eerlijk zeggen dat het ontbreken van deze gezichten... dat is uw waarneming, want wij zijn overal aanwezig. Maxime Verhagen... Maar niet de spotjes in bijvoorbeeld? Uh, de spotjes? Als, als, als, dat, bedoel, dat, als dat de campagne is, dat is een onderdeel ervan. Maar die spotjes worden gemaakt om een beeld van het CDA te laten zien. En dat zijn leuke spotjes, waar de mensen hopelijk ook een goed beeld van krijgen... van het CDA als moderne partij. Ja, maar Maxime Verhagen, dat, dat, dat, dat zijn toch dé gezichten van het CDA, zou je denken? Ja, ik moet u zeggen dat ik even in zoverre afhaak... dat volgens mij Maxime Verhagen in ieder geval wel in het spotje zit... Uh, de, dus ik, ik moet u zeggen dat ik daar even bij weg blijf. Ja, ik, goed, ik vind het ontzettend leuk. En ik moet eerlijk zeggen, welke gezichten daarin zitten, is één. Maar de boodschap die wordt overgedragen door het CDA, dat vind ik het belangrijkste. En daar zijn wij in deze campagne mee bezig. En Maxime Verhagen, nou, u heeft hem volgens mij in de meeste kranten ook kunnen zien en op tv in Limburg, Brabant, Groningen. Ik ga zelf ook alle provincies af. Ik ga naar de Wadden, tot en met de Wadden-eilanden ga ik de provincies af. Dus ik vind het. Ontzettend leuk om het land in te gaan. Ik zal het ook blijven doen. En daarmee ook met name de boodschap van het CDA vertellen in dit kabinet. De Volkskrant die die schreef gisteren... het CDA staat als een konijn in de koplampen. Verdere teruggang op 2 maart lijkt volgens de krant onafwendbaar. En een van de argumenten daarvoor, schrijft de Volkskrant... is het ontbreken van een partijvoorzitter. Nou, ik zou tegen, als ik u een advies mag geven... zou ik zeggen, gewoon laten schrijven die kranten. Maar kijk naar nou wat het CDA doet... In de, uh, het kabinet, als ik denk aan Gert Leers... die een hele moeilijke portefeuille heeft, maar een hele belangrijke... bijvoorbeeld het asielbeleid. Aan de ene kant willen we daar ook als CDA... een strenge immigratiebeleid gaan voeren. En aan de andere kant willen we ook rechtvaardig zijn... dat diegenen die recht hebben op bescherming hier komen. Binnen de lijnen van het CDA, dat doen we. Als ik kijk naar Piet Hein Donner op het gebied van ambtenaren... we vinden. Als CDA dat we met minder ambtenaren toe kunnen. Maar dat is niet zomaar een hakken. Dat is echt een hervormen en vernieuwen van de Rijksoverheid. Is die mee bezig? Dus ik zie overal. CDA's die heel juist bezig zijn met het uitvoeren van die CDA-agenda. Maar als, als, als u een voorbeeld zoekt, als u een voorbeeld geeft zoals u net deed van zeg maar, herkenbaar duidelijk CDA-beleid, dan komt u als eerste met Gert Leers, is dat toevallig dat u als eerste zijn beleid als voorbeeld ziet van, van een duidelijk CDA-gezicht? Ja, ik had ook. Ik noemde al Maxime Verhagen. Die had ik ook, ook kunnen noemen. met aan de ene kant, hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar kernenergie, een, een van de middelen voor de toekomst, daar gaat hij mee verder tegelijkertijd laten zien dat waar het bijvoorbeeld de opslag van CO2 betreft een, een, een heel discutabel onderwerp waar veel kritiek op is daar zegt hij geen draagvlak gaan we niet doen. Dus ik had ook andere voorbeelden kunnen noemen. Dus in die zin noem ik Gert Leers omdat ik vind dat daar een belangrijk deel van het CDA-beleid ja, zit. Ik, veel... ik had meer kunnen noemen als u, ja? u wil nee, nee, door. Dat voel ik ook niet bij de vroeg waarom u Leers als eerste noemt. Want Leers zit ja, natuurlijk ja. juist in dat heldere uh, de aanpak van, van de uitwassen van asielbeleid zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dat, dat is een thema wat met name rechts-Nederland bijzonder aanspreekt. En u ziet mm -hmm. het CDA ook nog steeds aan de rechterkant afkalven. Daarom vraag ik dat. Nou, ik bedoel, dat zit er allemaal helemaal niet achter. Maar ik vind wel dat je in het beleid van Gert Leers ziet... bijvoorbeeld dat die, die, die CDA-lijn, die zegt aan de ene kant zijn wij streng voor diegenen die hier zonder reden naar binnen komen. Zeg maar streng voor wie het zelf uit kunnen zoeken en die hun eigen keuzes kunnen maken. Maar sociaal... Voor diegenen die het niet redden, humaan in het asielbeleid, die lijn zie je daar terug. En ook is dat onderwerp natuurlijk een van de onderwerpen geweest die van tevoren ook in de partij heel sterk de discussie zou staan... als we in deze coalitie komen. Kan het CDA binnen die marges van gelijkwaardigheid... gelijkheid van mensen opereren? Ja, zeg ik. Het CDA kan echt trots zijn op het feit... dat het niet weggelopen is in de zomer... waar andere partijen dat wel deden. Maar de bal heeft opgepakt en in het kabinet is gestapt. Gisteren kwam NCR Handelsblad met het Slangenburgberaad. Dat gaat om een groep van 250 mensen... waaronder nogal wat partijprominenten... die zich verenigen via social media... en die dan praten over de koers van de partij... Wat is dat voor een club volgens u? Uh, nou ja, de, de, de mensen die uh, daarbij actief zijn, die ken ik zo'n beetje allemaal. Het is begonnen, nou, ik meen afgelopen zomer, maar ik weet niet of dat iets eerder is begonnen. Met een aantal CDA's die, dus daar in de buurt van Doetinchem... bij elkaar zijn gaan zitten. Discussiëren over de koers. En dat is ook een sociaal netwerk geworden. Hè, via, de, ik geloof, LinkedIn. Ja. Er zijn meer van dat soort netwerken. Ik ben zelf niet bij dat slangenburg aangesloten. Maar er zijn meer uh, discussiefora waarop uh, CDA's debuteren. Een van de stellingen die ik voorgelegd kreeg aan aan het begin van u was, is het CDA een moderne partij? Ja, dat zie ik heel sterk. Zeker bij dit soort discussies op uh, de so sociale media. Maar er zit natuurlijk wel iets buskruidachtigs in deze groep... omdat er zoveel partijprominenten zich verenigen. Alleen maar als je erin wil zien van buiten... Maar er zit geen buskruid in. Er zit hoogstens een zaadje in, als ik het zo mag zeggen. Het zaadje van de nieuwe discussie die we als partij ook willen voeren... over de toekomst van Nederland en de rol van het CDA daarin. En ik vind het ontzettend belangrijk dat we dat gaan doen. Want de afgelopen jaren, zeg maar, tot de verkiezingen van 9 juni... hebben we natuurlijk ook als grootste partij van Nederland... wel heel veel moeten doen om dagelijks, wij spreken, de compromissen te sluiten. Ja, maar de niet... grote Slangenburgberaad is natuurlijk niet de applausafdeling van het CDA. Er zitten uh, erkende dissidenten tussen, uh, als, uh, ook mensen uit uw eigen fractie. Een van de oprichters, Hein Pieper, die heeft ook gezegd... wij vormen een tegengeluid. Ja... En dat vind ik ook heel terecht. Ik bedoel, dat hebben wij nodig. Dit is Zelf ben ik in de jaren 90. In 1994 hebben wij als CDA ook een verkiezingsnederlaag gehad van 20 zetels. Toen hadden we een vergelijkbare situatie waarin we als CDA zeiden... we moeten onszelf weer gaan hervinden. Dat is een proces wat tijd neemt. Toen zijn er ook dit soort clubs geweest. Daar ben ik zelf toen ook lid van geweest. En heel veel van de mensen die daarin zaten... dat was toen nog niet via de sociale media... maar we kwamen echt in zalen bijeen, om maar zo te zeggen. Veel van de mensen die toen actief geweest zijn in die groepen, zijn later ook op de posten, zeg maar de bestuurlijke posten in de partij terechtgekomen. Dus alles wat nu ja, onder me opkomt, vind vind, heb ik echt ontzettend nodig, ook als fractievoorzitter. Ja. En heeft de partij ook nodig. Tegelijkertijd om is het natuurlijk wel bijzonder uniek, want hoeveel partijen kent u waar zo'n zo grote groep prominenten zich verenigt en praat over een koers? Blijkbaar zijn ze dus niet blij met het gezicht van het CDA, zoals het nu is. Nou, ik trek dus de vergelijking zoals ik hem zelf uh, had in, in die jaren na 1994. Toen zeiden wij, wij gaan niet wachten op een officiële discussie... die via de partijkanalen komt, wij gaan zelf in discussie. Nogmaals, toen via uh, de zalen, nu via de sociale media. Dat is de manier waarop een moderne partij moet willen praten over de toekomst. En ik hoop ook dat dit blijft. Ik weet dat er meer groepen zijn. En die discussie die wil ik graag voeren. En ik doe hem heel graag mee. Ja, zoals ik zei, ik ben zelf niet, niet deelnemer... aan die Slangenburg-discussie. Maar het zou kunnen. Ik zou eraan deel kunnen nemen. En ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Dus het is alleen maar, alleen maar waardevol. Maar u bent niet bang dat dit op een gegeven moment betekent... dat uw stoelpoten omgezaagd gaan worden? Nee, het is, het echt, het is echt het tegendeel. Dit hebben wij nodig als partij. We hebben nodig dat de leden zelf... En of ze nou verontruste leden zijn, of enthousiaste leden en verontruste leden... of, of juist het heel erg eens met iets zijn, dat doet er niet toe. Als wij zeggen als partij, en als ik zeg als fractievoorzitter... dat ik er naar uitkijk om die discussie in de partijen te gaan voeren... over een agenda voor Nederland, een land wat enorm in verandering is... een partij die met die veranderingen meegaat... dan wil ik ook zien dat die leden van onderop die discussie starten... En niet wachten op een, op een fluitje wijze van, spreken, van de partijvoorzitter dat de discussie nu mag starten van bovenaf. Dit hebben wij echt nodig als partij en ik hoop ook dat dit doorgaat. Het allerbelangrijkste wat elke politieke partij nodig heeft is een beleid dat herkend wordt als een bijzonder beleid. Dat is de grote vraag die wij voorlegden aan uh, de luisteraars. De stelling van vandaag is, het CDA vaart de juiste koers. Ruim 1200 mensen hebben gereageerd. Um, 42% is het eens met de stelling, 58% uh, meneer Van Haarsman-Buma is daar niet mee eens. Nee, nou ja, tegen, allereerst tegen die 42% zou ik zeggen van... nou, dit is het moment, kom op 2 maart naar de stembus en stem CDA... en dan hebben we 42% van de stemmen. Maar ik denk niet dat dat alles is wat u bedoelt. Dat was niet helemaal nee. wat ik bedoelde, nee. Maar wel wat ik wou zeggen. Ja, dat, dat vermoed ik ja. ja, ook. Ja, dat is goed, is goed gelukt in dit geval. Ja. ja, nee, ik bedoel, de vraag is natuurlijk in hoeverre het herkenbaar is... dat het CDA op dit moment een duidelijk eigen lijn uh, de vaart... een koers vaart en die ook aanspreekt. Ja, nou, ik... Ik heb net een aantal voorbeelden genoemd. Hè, waarvan ik zeg, dan zie je in het kabinet dat we ons eigen geluid laten horen. Ik vind, dan kom ik even op wat ik zelf mijn verantwoordelijkheid vind als fractievoorzitter. Wij zijn uh, half oktober met het kabinet begonnen. En toen ben ik ook als fractievoorzitter begonnen. Wat ik van groot belang vind voor Nederland... is dat deze coalitie met het CDA... een coalitie die de komende vijf jaar die ambitieuze agenda kan uitvoeren. We hebben niet behoefte aan nieuwe verkiezingen op korte termijn. Dus u mag van mij vragen als eerste dat ik zeg... kabinet, voer het regeerakkoord uit... waar wij zelf onze handtekeningen gezet hebben. Maar dat is nog niet eigen geluid. Eigen geluid voor het CDA is waar wij zeggen... Van, over heel veel zaken gaat het regeerakkoord niet... Nou, daarvan zeg ik, daar zeggen, geven wij onze accenten. En dan gaan we in heel veel gevallen ook wellicht met andere partijen in overleg. We gaan zo praten met de luisteraars. Blijft u alstublieft aan de lijn, blijft u meeluisteren. CDA-fractievoorzitter Sibad van Haarsma-Buma. De stelling van vandaag is um, het CDA-vaart de juiste koers. Voor we erover gaan praten met de luisteraars gaan we eerst even naar Andy Houtkamp. Want het is bijna rust bij Ruben Kazan, FC Twente. Een afzien partij lijkt mij kou leien. Inderdaad, het staat 0-0 en uh, FC Twente heeft het moeilijk tegen Kazan. Ja, misschien dat Kazan wat meer gewend is aan deze wintersomstandigheden, omstandigheden. Alhoewel, wie is hier aan gewend? Min uh, 16, min 17. Op een kunstgrasveld dat wel verwarmd is, maar het is... 4 koud buiten. 0-0 de stand. Kazan is veel beter. Het uh, spel bevindt zich met name op de helft van FC Twente. Maar het heeft nog niet tot doelpunten geleid. Er zullen ook weinig doelpunten vallen in deze wedstrijd. Dat is duidelijk. Daar zijn de omstandigheden gewoon veel te slecht voor. 41 minuten bijna gespeeld in deze wedstrijd in de Europa League. 0-0 uh, bij Ruben Kazan tegen FC Twente in Moskou. En die houtkamp. We gaan praten over de stelling met de luisteraars. Het CDA-vaart, de juiste koers. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 70-70. Dus 70-70 kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.stam.nl of twitteren at stam.nl. goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Gerrit van de Beek uit Blijswijk. Ik wilde graag reageren op de stelling. Dat mag. Ik ben tegen de stelling... Ik heb uh, jarenlang CDA gestemd, uit heel veel overtuiging. Omdat ik uh, van mening ben dat politiek uh, sociaal en vanuit een christelijke achtergrond zou moeten. En dat heb ik de laatste tijd heel erg gemist bij het CDA. Wat mist u precies? Het CDA is de verkiezingen ingegaan met als breekpunt uh, aftrek van hypotheekrente. Uh, ja. Ik zie niet in uh, wat daar christelijk aan is. En als ik dan bijvoorbeeld kijk wat er nu gebeurt bij het passend en speciaal onderwijs, wat er gebeurt met uh, mensen in een sociale werkplaats, reïntegratie, dan kan ik niet begrijpen dat het CDA zich op deze manier manifesteert. Dank. Ik heb uh, mevrouw Bijlenveld gehoord, ik heb mevrouw Ferrier gehoord, van wie ik toch echt een ander geluid uh, verwachtte. Uh, okay. er, wordt, er worden kreten gebruikt: ja. uh, van er komen te veel leerlingen in het uh, speciaal onderwijs. of ja. in het passend onderwijs met een rugzakje. En in één grote ruk wordt ook bijvoorbeeld het dove onderwijs heel erg uh, gekort. Ik wil uh, graag dat u afrondt. Ja. Dank. Ik wil u ook danken voor uw reactie. Dank u wel. We gaan echt naar een andere bellen toe. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Ja, u mag het zeggen. Ja, u spreekt bij Domenee van Brie uit Oost. Ik zou het voorstellen willen. Ik ben het helemaal niet met de stelling eens. Ik denk dat het goed is dat het CDA die C gewoon loslaat. En dat ze zich in het vervolg de Democratisch Appel noemt, de DA-partij. Want ik kan op geen enkele manier, ik heb u maar nou weer gehoord. Op geen enkele manier kan ik die C aantreffen in wat hij zegt. Maar vanuit hoorde ik u nog joost... zeggen dat u dominee bent? Ja, ben ik. Ja, dus, dus u vindt dat van groot belang dat die C wel herkenbaar ja, is in een kamer? Vanuit de Joods-kunstelijke traditie ontdenk ik geen enkel aanknopingspunt. En zeker niet in de PVV. Ik vind de PVV gewoon een anti-kristelijke partij. Dank voor uw... Die zegt dingen die, die, die tref ik niet aan in de Joodschristelijke traditie. Integendeel. En ik snap nog nooit dat dat CDA met zo'n samenwerkingsverband is begonnen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. mensen spreekt u uit Oosterhout. Hallo. Ik ben voor de stelling. Ik ben geen CDA stemmer. Ik klink ook langzaam boos niet als de wel CDA-stemmers van hiervoor. Ik denk dat het CDA vanuit de, de historie... de gezins- en de stabiele partij bij uitstek is in Nederland. Ook uh, qua regeringsverantwoordelijkheid. En ik vind dat uh, de mensen maar eens ook moeten inzien... hoe knap het is als je zulke klappen krijgt... dat je toch de verantwoording wilt opnemen op jezelf... om zo'n verbeeld land toch weer in het zadel te helpen. Ondanks dat je zoveel klappen hebt gekregen bij verkiezingen. Dank voor uw actie. Stam.nl. Goedemiddag. Goedendag. Uh, ja, u spreekt met Annie Schia, Ja, Ik ben zelf christen, dat wil ik uh, wel benadrukken. Ik ben uh, tegen de stelling. Ik vind dat ze geen juiste koers vinden. Ik vind dus uh, CDA een christelijke VVD-partij. Uh, en uh, ze hebben meer rechtse standpunten en rechtse uh, retoriek. Uh, het christelijke is inderdaad minder uh, te bekennen. Uh, het is zeker geen uh, middenpartij ook. Maar waarom, waarom vindt u dat het een christelijke VVD geworden is, het CDA? Uh, nou, vanwege hun standpunten. Nou, uh, er is al door de vorige spreker aangehaald onderwijsbeleid... Uh, hun standpunt ten opzichte van buitenlanders. Uh, ze zitten in een kabinet met gedoogsteun van de PVV. En Wilde ja. zei het al, dit is het meest rechtse kabinet die we kunnen hebben. Dank voor uw actie. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, met uh, Kitty Verlinde uit uh, Venlo. Dag. Uh, ik ben het ook niet met de stelling eens... dat uh, CDA een juiste koers gaat. Uh, kijk hier uh, in Limburg, uh, Brabant, naar de megastallen. Uh, er is al veel te veel vee en vlees. En het CDA, Landbouwpartij... krijgt elke keer 1 miljard euro-subsidie van Europa... zetten ze in voor megastallen... En het voer moet uit. Nou, Amerika, Canada gehaald worden. Oerbossen worden gekapt. Maar wat heeft dat met het CDA te maken? Nou, omdat het CDA als landbouwpartij... zo enorm pleit voor die intensieve veehouderij. Vooral hier in, in Vendo en omgeving. Ze luisteren helemaal niet naar burgerinitiatieven. Ze luisteren niet naar huisartsen die zeggen het is een gevaar. Ze luisteren niet naar de GGD... De gezondheidsdiensten. Ja. Ze zetten alleen maar in op meer productie, overproductie. En dat wordt weer overal naartoe gesleept. En de vuiligheid blijft hier achter. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag. Nou, hier kan uw studiogast het mee doen, hè? Zo langzamerhand. Ja, dat weet ik. Hij mag zo reageren. Wat ja. wilt u zeggen? Nou, ik wou uh, ook nog even reageren. En ik denk dat het CDA uh, dezelfde historische fout maakt als het PvdA in de jaren negentig gedaan heeft... met de deelname aan het Pasenkabinet. Het regeerakkoord dat gesloten is... is zo in tegenspraak met de eigen uitgangspunten... dat niemand zich meer in, de, in het CDA herkent. En dat zal ze in de toekomst opbreken. Ja, niemand herkent en, ze meer in het CDA door, door, dat, door dat wat precies? Nou, uh, men gaat een regeerakkoord aan met de PVV en, en regelt daarin dingen die zo in tegenstelling zijn... Met, met het eigen, met het eigen uh, programma. Dat mensen zeggen van ja, wat hebben we nog aan het CDA? Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jan de Jonge, Amsterdam. Hallo. Dag, ik ben nog nooit zo trots geweest op het CDA als nu. En ik onderschrijf dus de stelling... omdat het CDA in een moeilijke tijd instapt op, de, in op deze boot... en we de laagste werkloosheid hebben van heel Europa. Er, we staan er financieel goed voor... We durven onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik vind het klasse. En hulde aan Buma. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag mensen van de Berg. Uh, het is wat lastig om te reageren op de stelling... want ik zie niet zo heel veel uh, koers op dit moment bij het CDA. En uh, ja, het probleem is een beetje dat uh, de Slangenburg... dat is natuurlijk een wat omineuze naam voor, voor een nieuwe koersberaad. Er is heel veel lange kuilachtige uh, praktijken geweest rond de formatie. En ik hoop dat ze een nieuwe koers vinden. Christelijke zal het wel niet meer zijn. Misschien een conservatieve, democratische koers. Maar dat is misschien het enige haalbare voor deze partij. Dank voor uw reactie. Sibrand van Haarsma-Buma, fractievoorzitter van het CDA. Um, ja, zullen we met de laatste beller beginnen? U mag kiezen. Dan, dan, dan wordt dat hem. Welke koers eigenlijk? Um, ik heb daar een, een, een beeld van gegeven... aan de hand van de, wat, wat bijvoorbeeld ministers nu doen. Maar wat ik van groot belang vind voor de koers van het CDA... is dus dat je aan de ene kant ziet dat wij streng zijn... naar wie niet wil. En daar ook inderdaad zeggen van... wij handhaven regels, wij willen niet gedogen. En wij willen dat mensen in de samenleving... op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. En dat willen we ook serieus nemen. Aan de andere kant zeggen we, wie niet mee kan... daar moet de overheid altijd, zoals we dat als CDA zeggen... een schild voor zijn. En dat... Eén ding dat aan toe te voegen, want dat, ja. vind, dat vind ik een belangrijke constatering. Maar wat we als CDA tegelijkertijd hebben gezegd... we hebben daarbij ook een verantwoordelijkheid voor de toekomst. Daarom lopen wij niet weg op het moment dat er een kabinet gevormd wordt... En daarom zeggen we ook, moeten we zorgen dat we niet alle schulden die we nu hebben, ook in de toekomst nog, met rente moeten terugbetalen. Okay, dus heel veel van de kritiek die er is op geld dat wij niet meer uitgeven, die neem ik serieus. Ja. En tegelijkertijd zeg ik, dat is ontzettend nodig, want we hebben in Nederland het geld hebben. Maar misschien is er een verschil tussen feit en, en beleving. Uh, u zegt, feitelijk heeft het CDA een duidelijke lijn. Uh, beleving is dat heel veel mensen die dat, die dat dus niet herkennen. Waar zit hem dat dan in? Nou, dat, dat, dat zie ik ook, wat u zegt. Het, het beeld van mensen die herkennen het niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat alles wat er het afgelopen jaar is... natuurlijk vooral een beeld van verwarring is geweest. Het beeld naar de verkiezingen toe, toen die enorme nederlaag op, uh, op 9 juni. Vervolgens een, een partij die erg met zichzelf in discussie was. En nu een periode waarvan ik zelf al aangaf... dat is ook een periode waarin wij vinden dat het kabinet aan de slag moet. En dus niet zozeer het ja. CDA moet beginnen met zijn afwijkende geluid. Maar na maar het, het... CDA-congres veel interne discussie is dus mm -hmm. nu nog steeds... Op opnieuw discussie. Dan heeft nu Slangenburg beraad. Iemand zegt Slangenkuil. Uh, en andere bellen zeiden van ja, het CDA maakte dezelfde fout uh, als de Partij van de Arbeid destijds uh, die een paar stapte. Niemand herkent het CDA meer in het akkoord. Dat vind ik echt wel een, een kritiek waarvan ik zeg dat ik die mensen adviseer het akkoord goed te lezen. Ik kan u vertellen toen dat akkoord gesloten was, dat wordt nu door de fracties gesloten. Toen is ons akkoord meteen aan ons partijbestuur voorgelegd... die niet direct betrokken was bij die onderhandelingen. Die legde dat naast het verkiezingsprogramma... en waren zelf verrast hoe dicht het zat... naast het eigen verkiezingsprogramma van het CDA. Dus ik realiseer me dat mensen zeggen van... ja wat, waar staat het CDA voor? Dat vind ik een hele terechte vraag die beantwoord moet worden. Ja, maar straks, maar straks, deze coalitie als even, even komt de heel even... dicht in de buurt... van waar wij mee naar de kiezers zijn gegaan op 9 juni. Ja. Veel meer dan inderdaad heel veel mensen in het beeld hebben. Maar straks in het begin van deze uitzending... hadden we het over de herkenbaarheid van het CDA. Dat was mijn vraag aan u. Ja? En toen kwam u zelf ook met de dingen die niet in het akkoord geregeld zijn... als zijnde type CDA. U zei, daarbuiten willen wij ja. van alles en nog wat. En dat is type CDA. Dus u zelf legt die focus ook buiten het akkoord. Kijk, er zijn onderwerpen waar je als CDA zegt... Daar uh, hebben wij een andere opvatting. Daar gaan we dat ook zeggen. En daar zullen wij ook het kabinet op kritisch op bevragen. Dat geldt voor alle drie de coalitiepartijen. Dat is trouwens ook een van de dingen die geldt in dit minderheidskabinet. Dat waar geen regeerakkoord is... ook de oppositie dingen mee kan doen met het kabinet. Dus dat is niet een, een, een verrassende uh, opstelling van mij. Maar een logische opstelling. Maar wel een waarmee ik laat zien... ik ben de fractievoorzitter van het CDA... En zal dus het CDA-geluid laten horen in de Tweede Kamer. Moet het CDA de C maar loslaten? Integendeel. Eh, allereerst vind ik dat een, eh, bij het CDA hoort... dat wij in moeilijke tijden niet weglopen... maar in moeilijke tijden onze verantwoordelijkheid nemen. Nee, maar dat gaat niet over de C. Jawel, dat vind ik heel erg over de C gaan. Dat gaat namelijk heel erg over het feit hoe je je verantwoordelijkheid neemt. Dat is ook iets wat wij van andere mensen vragen in de samenleving. Overigens hoort, vind ik bij de discussie die wij gaan voeren wel degelijk... wat die C betekent in een samenleving die zo verandert. Er is naast het Slangenburg-beraad ook recent een theologenberaad in het CDA uh, uh, opgericht. Dus mensen die vanuit die achtergrond mee willen denken... over die C in het CDA. En ook die club zou ik zeggen, denk mee en kom het voorstellen. Want dat is van wezenlijk belang voor onze partij. En CDA. ik kijk er alleen maar naar uit. En ik ben het met al die mensen eens die zeggen... daar moet het CDA goed over discussiëren. Dus de critici die bellen... Zou ik ook willen zeggen, stem niet alleen, maar word lid en doe mee. CDA-fractievoorzitter Sibald van Haarsma Buma. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan Standpunt NL. 1400 mensen hebben gereageerd op de stelling het CDA vaart de juiste koers. Uh, 41% is daarmee eens, 59% is daar niet mee eens. Zometeen, dit is de dag. Elsbert Schutekke, wat gaan jullie doen? Wij hebben het uh, natuurlijk ook over politiek. We gaan een debat voeren over de veiligheid in Nederland... tussen Hero Brinkman van de PVV en Magda Bernsen van D66. Allebei hebben ze een politie achtergrond, dus dat is interessant. Verder praten we over de voordelen van roken. Ja, die zijn er ook. Ik zou diep na moeten denken. Er is een boekje over geschreven, Holy Smoke. Holy Smoke, en, uh, de, de, de vraag... De vraag is, willen ze nou ons aan het roken krijgen... of proberen ze op een slinkse wijze ons toch ook weer van het roken af te krijgen? Nou ja, dat bespreken we. En het gaat over de beeldvorming rondom vrouwen in de media. Niet alleen in Italië, maar ook in Nederland. In Italië is het simpel. Het beeld, zometeen. Dit is de dag na het NOS Journaal. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... En CRV. Vrijdagmiddag. Live. Morgen om 2 uur vanuit de Kroon in Amsterdam. Alexander Pechtold. Eenzaam in het politieke midden. Cabaretier Miga Wertheim is gastrecensent. Bert van de veer over 60 jaar tv. Satire met Sanne Wallis de Vries, de sportweek van Frits Barend en live muziek van de jaren 60 popband The Hype. U bent welkom in de Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Vrijdagmiddag.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 Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl. Zie je, komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Een zomers bezoekje, ik zie hem weer staan. Die lieve Sint-Nicolaas in broer dit keer. Hij was net vertrokken, maar is er alweer? Was het maar waar dat Sinterklaas meerdere keren per jaar komt. Gelukkig beleggen onze hoogdividendfondsen... in aandelen met een relatief hoog dividendrendement.